Twee uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Sinterklaas-intocht in Amsterdam ziet er dit jaar anders uit. Dat heeft burgemeester Van der Laan tegen AT5 gezegd. 21 mensen hadden bezwaar gemaakt tegen de intocht... omdat ze Zwarte Piet discriminerend vinden. Wat er dit jaar anders is, wilde Van der Laan niet zeggen. Dat vindt hij een zaak van de organisatie en niet van de burgemeester. Hij herhaalde zijn oproep om niet te protesteren... tijdens de intocht in Amsterdam.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 Al-Qaeda is weer actiever geworden in Irak. Dat heeft de Amerikaanse president Obama gezegd... na een gesprek met zijn Iraakse collega Al-Maliki. De twee bespraken in Washington, in het Witte Huis... hoe de terreur in Irak kan worden aangepakt. Al-Maliki wil meer militaire ondersteuning van de VS... maar Obama is daar niet op ingegaan. Hij zei dat het vooral belangrijk is... dat er een functionerende democratie in het land komt. De VS vertrok in 2011 uit Irak. De afgelopen tijd is het geweld weer opgeleid. De A4 bij Leiden is vanochtend tussen 8 en 9 uur in beide richtingen dicht vanwege het ontmantelen van een vliegtuigbom. Ook het luchtruim gaat dicht. Mensen die in de buurt wonen moeten binnen blijven. De Britse bom uit de Tweede Wereldoorlog werd donderdag gevonden bij baggerwerkzaamheden. De 500 ponder wordt later vandaag in natuurgebied de Vlietlanden ontmanteld. Het weer vanuit het zuiden regen, overdag overwegend droog en af en toe zon. In de loop van de middag en avond gaat het weer regenen, het wordt zo'n 13 graden. Zondag buien onweer en een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij Woord. Het wordt een hele heldhaftige nacht. Een heilige nacht. Sterker nog, het wordt een meer dan de moeite van het beluisteren nacht. Maar ja, dat laatste, dat is eigenlijk volgens ons iedere week wel zo. Tja, allerzielen, allerheiligen, dat landen ook in het hart van het woordteam. En dus heeft Woord zich deze week vol overgave gestort in helden en heiligen. En dat levert heel wat materiaal op, maar het levert ook discussie op. Want iemand die voor mij een held is... die zou voor u juist dat helemaal weer niet hoeven zijn. En ik persoonlijk geloof dus helemaal niet in heiligen... maar daarmee sta ik waarschijnlijk weer op halfgelovige Nederlandse tenen. Kortom, het wordt een beetje een subjectieve nacht... waarmee we u toch wel hopen te verrassen. We beginnen maar meteen met iets heiligs onder de titel... God, we geloven het wel. Zo heette een themamaand over het geloof die de VPRO in 1983 uitzond. Op 18 december 1983 gingen verslaggevers Caroline Hanke en Hans Simonsen naar het Belgische bedevaartsoord Scherpenheuvel. Dat ligt dus ietsje ten noordoosten van Brussel. En daar zou zich een zekere Pater Peters bevinden... van wie bekend was dat hij zich bezighield met het zegenen van auto's. Jawel, bestaat. De oude Citroën Dian van Simonsen. En daar zaten ze in. En daarmee gingen ze vervolgens op zoek naar deze Pater Peters. Dus op naar Scherpenheuvel. nog twee kilometer. Averbode, ja maar, Weer een bord. Hè? Ja, maar het is weer een andere plaats. Het is Averboden. Het sterft hier van de borden met bedenvaart. Kijk dan, hier weer een. Ja. Kerk in Messelbroek. Dat zijn volgens mij gewoon reclameborden. Echt om de 200 meter staat een soort reclamebord met iets kerkelijks erop. Kijk, hier is recht over een vrij brede driebaansweg. En precies midden voor, lijkt alsof we erop afrijden, zo tegenop rijden zo meteen, staat die kerk met een grote koepel erop. Ja, het is echt een, een kathedraal of zoiets, hè? Ik bedoel, het is niet, ja. niet zomaar een kerk met een toren ernaast, maar zo'n hele grote koepel met een klein torentje erbovenop. Ja, ze noemden het ook een basiliek. Nou oh ja. ben ik heel slecht op de hoogte hoor, van al die termen, maar dat zal dan wel iets groots betekenen. Nou, we rijden nu het centrum van uh, Scherpenheuvel binnen. Uh, voor wie het nog niet begrepen heeft, België dus. En we rijden echt recht op de basiliek tenminste. Daar gaan we dan maar even voor het gemak vanuit dat dat de basiliek is. Ik heb uh, gisteren gebeld met het secretariaat Bedevaart Aangelegenheden. Dus die weten van onze komst. Alleen. Ho. Oh. Ja, ik ben even... nog niet gezegend, dus ja, wees voorzichtig. Ik wil voorrang geven. Nou, zie ja. je echt groots opgezet, he? een heel parasol. Nou, het park is prachtig. Het is heel mooi. Kijk, hier staat ook een schoolbord. Vandaag in, de Vandaag in de basiliek. Om acht uur mis, om half tien mis, om drie uur mis en om zes uur mis. Het is altijd mis. He? Het is behoorlijk mis. U hoorde het eerste deeltje van de reis naar België om de auto te laten zegenen. Tot op heden heb ik dat zelf niet nodig gehad, want ik rij al 32 jaar schadevrij. En nu hoor ik u bijna denken afkloppen, maar dat is dan iets waar ik weer helemaal niet in geloof. We gaan van heilig naar helden en over deze zal iedereen het met me eens zijn dat hij dit predicaat held zeker verdient. Joop Westerweel, Het is een man van principes. Als pacifist weigert hij belasting te betalen omdat een deel van dat belastinggeld naar defensie gaat. En zijn vrouw Willy, ja, die staat vierkant achter hem. Ook al moeten ze eens in de zoveel tijd afgedankt meubilair aanschaffen als de belastingdienst dan weer ter compensatie van achterstallige betalingen eventjes het huis heeft leeggehaald. En met deze compromisloze houding treedt het echtpaar Westerwil... de bezetters ook tegemoet als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Joop richt een vermaarde verzetsgroep op waar Willy aan deelneemt. Honderden mensen danken hun leven aan de groep Westerwil. Maar de dadendrang van Joop en Willy blijft niet zonder gevolgen... voor hun kinderen. Luistert u naar een verhaal gemaakt door Bente Hamel. Het zijn de jaren zestig. Bart, een jongen in spijkerbroek, slobbertrui en met een vlassig baardje, studeert in Amsterdam. Het is de tijd van idealisme en protestacties en Bart duikt er bovenop. De wereld moet worden verbeterd, volken in verdrukking gered. Ik ben een lid van het Angola-comité geweest. Dat waren mooie, spannende acties. De bezetting van het Portugese consulaat. Toen zijn we allemaal door de politie het consulaat uitgeflikkerd. De trap af, als ik me goed herinner. Het is in de zomer van 1963 dat zich een uitgelezen kans voordoet... voor een nieuwe actie tegen de Portugese dictatuur. Er komt een Portugese militaire band naar Amsterdam... voor een parade in het Olympisch stadion. De tribunes zitten vol die dag... En verstopt dus het publiek zitten de actievoerders, waaronder Bart. Twee groepen waren er. En de ene groep die zou uh, in het, uh, op de tribunes gaan zitten met opgerolde spandoeken. En ik zat in de andere groep... En die zou dus in het tunneltje waar dus die band het terrein op zou marcheren. Proberen te verhinderen dat ze het veld op zou komen door naar het tunneltje in te rennen. Voor ze te gaan zitten, op allerlei manieren te verstoren. Zodat die band ofwel helemaal in wanorde of helemaal niet op het veld zou komen. Maar de plannen voor de actie zijn uitgelekt. Dus er stond een enorme ja, brigade van, van, van de politie stond opgesteld met de wapenstok. En toen hebben we als, als jonge honden gedacht, nou, we moeten toch met z'n allen het proberen. En we stormden dus dat tunneltje. en uh, ja, Toen zijn we dus flink in elkaar geslagen. Diezelfde avond is er in de stad een feestje bij vrienden. En daar ben ik toen naartoe gefietst. En toen kwam ik boven en daar was iedereen aan het dansen en vrolijk bezig. En ik weet nog dat ik daar binnenkwam. En dat, dat, ja, dat ik me heel bewust was dat ik dat een hele dramatische entree maakte. Dat ik een, een soort heldendaad verricht had door me in elkaar te laten slaan door de politie. En dat er bloed op mijn kop zat en mijn knieën en weet ik veel wat. En uh, dat ik niet bewust niet eerst naar huis was gegaan om dat af te wassen. Maar naar dat feestje omdat ik uh, daar toch wel indruk mee wilde maken. Ja, ik merk voortdurend moet ik geen door als ik eraan terugdenk. Want, omdat het zo half slachtig was. Omdat het eh, zo. Eh, en dus in bepaalde zin ook onecht, ook voor mezelf. Het was toch een, een, een soort uh, imitatie van uh, wat mijn ouders hadden voorgeleefd. Ik denk dat ik probeerde daar iets te vinden wat daarbij in de buurt kwam. Het is niet eenvoudig voor Bart om bij zijn ouders in de buurt te komen. Zijn vader was de verzetsheld Joop Westerweel. Een indrukwekkende man. Joop Westerweel was een kleine gedrongen man met het hoofd van een profeet. Dit is de vorig jaar overleden schrijver Willem van Manen. Hij kende Westerweel goed. Als hij liep, dat was merkwaardigheid, dan zette hij zijn voeten plat neer... Niet dus eerst de hakken en dan de rest. Nee, de hele voet. Alsof hij stampte. Hij had heel wat te bedwingen. En als kleine man had hij ook heel wat te bewijzen. Hij heeft het gedaan. De standvastigheid van Joop Westerwil... komt niet alleen tot uitdrukking in de manier waarop hij kijkt en loopt. Zo weigert hij belasting te betalen. Omdat hij als pacifist niet wil dat een deel van zijn geld naar Defensie gaat. Zijn vrouw Willy kan zich hier helemaal in vinden. Als de Belastingdienst hun huis komt leeghalen... als compensatie voor de achterstallige betalingen... zoeken ze wat afgedankte meubels bij elkaar... en gaan op dezelfde manier verder. Tot de volgende ontruiming. Joop is niet van plan zijn overtuigingen bij te stellen... en zich te voegen naar het gezag... Ook niet als de oorlog uitbreekt, vertelt Willem van Manen in een radio-interview. Joop Westerweer die had één punt wat mij erg aansprak. Die zei, oorlog is oorlog. Daar is niks aan te doen. Maar dat ze een groep mensen vervolgen die daar eigenlijk niks mee te maken heeft. Ik wil gewoon met die mensen kunnen praten. zoals ik altijd met die mensen heb gepraat. Als ik een kopje koffie op het terras wil drinken met die mensen, wil ik dat kunnen doen. Kan ik het niet doen, dan is er iets fout. Daar moeten we helpen. En dat was een erg, erg goed uitgangspunt, vond ik. Hij wilde niet, zijn gewoonte niet veranderen daardoor, had er geen zin in. Joop ziet hoe de druk op de Joden wordt opgevoerd. Ze mogen niet meer in de trams, in de parken, naar school. Met de toenemende repressie groeit zijn verontwaardiging. In mei 42 kwam de Jodenster, 1 mei 42 werd de Jodenster ingesteld. En daar was hij fel op tegen, hè, dat de jongen die ster zouden opnaaien inderdaad. En ik weet nog heel goed dat we een Amersfoort uit het station kwamen... en dan kwam de eerste man tegen die sterdoeg. Hij liep naar die man toe en rukte hem zo dat ding van de jas af. Ben je nou gek geworden, zei hij tegen die man, om dat te dragen? Die man was verbijsterd. En ik weet niet hoe dat afgelopen is, maar het zou best kunnen dat die man gedacht heeft: ja, waarom onderwerping werken aan die idiote regelen? Het is in de nazomer van 1942 dat Joop bezoek krijgt van een bezorgde oud-collega. Die vertelt Joop over een groep van vijftig Joodse jongeren. Vluchtelingen uit Duitsland. Ze bivakeren in een huis in Loosdrecht, maar moeten daar snel weg... voordat ze worden opgepakt. Zo'n Bart vertelt. Toen hij eh, hoorde van dat huis vol met jongeren, eh, toen zag hij dat als een kans van eindelijk kan ik iets doen. eindelijk kan ik iets doen wat de moeite waard is. Joop reageert bijna opgelucht. Tegen een van de jongens in Loosdrecht zegt hij... dit is waar ik nu al die tijd op heb gewacht. Ja, dat is, dat is natuurlijk het echte echt, uh, idealistische bloed. Is dat, hè? dat broeide, dat borrelde in hem. En nu kwam dat dus heel gericht en tot uitbarsting. Hier waren mensen in nood, hier moesten geholpen worden. Er moest iets gebeuren, nu. Van de ene op de andere dag zit Joop in het verzet. Hij schakelt vrienden en collega's in, zoals Willem van Manen. Ook Bart's moeder Willy is actief in wat later de Westerwilgroep zou gaan heten. Ze regelen onderduikadressen, voedselbonnen, geld. En als alle jongeren zijn ondergebracht, gaan ze door. Ze helpen mensen ontsnappen uit kamp Westerbork. Gaan op zoek naar vluchtroutes naar Zwitserland en Spanje. In die tijd nog veilig gebied. Joop steekt met groepjes jongens en meisjes illegaal de Belgische grens over. Hij reist met ze mee in de trein heel Frankrijk door tot aan de Pyreneeën... met valse persoonsbewijzen. Het is op een van die reizen dat ze in een coupé zitten met een stel Duitse soldaten. Joop begint een gesprek met ze, tot schrik van zijn reisgenoten... die doodsbang zijn ontmaskerd te worden... Maar tot hun verbazing luisteren de soldaten geïnteresseerd naar wat Joop te zeggen heeft. Joop probeert ze zelfs nog te overtuigen van zijn pacifistische ideeën. Er zijn meer van dit soort verhalen, maar Bart kent ze alleen uit tweede hand. Bart heeft zijn vader nooit gekend. Joop wordt opgepakt. Hij wordt vastgezet en gemarteld. In augustus 1944 wordt hij doodgeschoten. Willy wordt ook gepakt. Ze belandt in concentratiekamp Ravensbruck. De kinderen, Bart, zijn broer en twee zusjes, moeten onderduiken. Mijn ouders hadden afspraken gemaakt... voor het geval ze gepakt zouden worden... dat wij de vier kinderen ondergebracht konden worden. Bart heeft geen herinneringen aan het moment dat ze moesten onderduiken. Zijn zus Marta wel. Ja, ja. Ze woont in Israël. Die dag dat mijn moeder gepakt werd, was ik vijf. En Bart was één. Ik kwam van de kleuterschool naar huis. En er stonden vreemde mensen op me te wachten. En die namen me mee naar de familie Lange in Bassenaar. En toen werd meteen gezegd... ik mag niet meer zeggen dat ik Marta Westerweel heet. Ik weet, hij heet Marta Lange. Ik begrijp er helemaal niets van. De kinderen belanden alle vier op een ander adres. Plekken verspreid door heel Nederland. Voor Marta is het leven bij haar onderduikouders zwaar. Als volwassene kan ik zeer waarderen wat ze gedaan hebben. Maar die moeder was niet een, een warm iemand... die echt warmte kon geven... Ze had een soort harde lach. En uh, ik weet dat ze altijd lachten om alles wat ik een beetje anders deed dan zij gewend waren. En in het begin was dat niet zo makkelijk. Dan, op een dag, komt er iemand langs. Ik was aan het eind van de straat, was ik aan het hoepelen. En, uh, en ineens werd, werd ik geroepen, Marta, Marta, kom eens gauw, kom, kom gauw. Nou, nou ik kwam naar huis... En eh, er stond een mevrouw voor me. Nou, er zijn allemaal om me heen. Wie is dat? Wie is dat? Nou, ik, ik keek en ik wist het niet zo goed. Dan ziet Marta dat het haar moeder is. Die is ziek en onder voet teruggekomen uit het kamp. Ze zag er heel anders uit. Een beetje gezwollen eigenlijk. Gezwollen van... Eh, ongezond gezwollen. Ik sprong tegen haar op en toen viel ze bijna om dat ze zo ontzettend zwak was... Ze nemen hun intrek in een huis van vrienden. De oorlog is voorbij. Nederland pakt de draad weer op. Maar voor het bij elkaar geraapte gezin Westerwil is dat niet eenvoudig. We woonden bij elkaar, maar we leefden langs elkaar eigenlijk. Ik speelde wel met mijn zusje, maar uh, je kende elkaar eigenlijk niet zo goed meer. De familie is van elkaar vervreemd geraakt. Willy is erg verzwakt... En moet soms naar het ziekenhuis. En waarom hun vader Joper niet meer is... daar kunnen de kinderen alleen maar naar raden. Dat mijn vader er niet was, daar werd thuis niet over gesproken. Sprake, het was een gegeven. Daar werd niets over gesproken. <lacht> dat hij dood was, hoe dat precies gegaan was. Het was een soort taboe. weet je wel? Dat een kind voelt waarschijnlijk aan waar je niet over kan praten... Ook als Willy weer een beetje is opgeknapt... kunnen de kinderen niet altijd op haar rekenen. Het lijkt wel alsof de oorlog voor Willy nog niet is afgelopen. Kort na de bevrijding vertrekt ze opeens naar Frankrijk... op zoek naar mensen van een verzetsgroep... waarmee ze contact hadden in de oorlog. Met uh, militaire treinen en uh, wat al niet. Uh, ook volstrekt illegaal is ze weer naar Frankrijk vertrokken... om daar mensen op te zoeken. En is daar een tijdje gebleven en toen weer teruggekomen naar Nederland... Ze moest doorgaan in de groef waar ze in gewerkt had, in, in de oorlog. Dat is het enige houvast wat ze op dat moment had. Dat moest uit haar systeem. En dat toont dus haar ja, geestkracht aan de ene kant. Vanuit een ander oogpunt is het heel vreemd... als je net je kinderen weer bij elkaar hebt gebracht... dat je dan weer een, een tijd weggaat. Er waren natuurlijk allerlei mensen die voor ons konden zorgen. Daar lag het niet aan. Maar uh, ja, die, die moeder die dus net terug was, die was toen wel weer vertrokken. Langzaam zijpelen de eerste verhalen over Joop het gezin binnen. Bijvoorbeeld als ze bezoek krijgen uit Israël. Jonge mannen en vrouwen die cadeautjes meebrengen voor de kinderen. Er is dan een feestelijke stemming in huis. Er wordt lang en levendig gepraat over de oorlog. En over Joop, de man die hun leven heeft gered. Opeens krijgen de kinderen van alles te horen... over de moedige dingen die hun vader heeft gedaan. Maar Bart wil het eigenlijk niet horen... In mijn hart wilde ik het liefst dat die mensen zo snel mogelijk weer vertrokken. Dat waren allemaal lieve mensen uh, met de beste bedoelingen. Maar altijd naar mij keken, zo voelde ik dat. Door mij heen keken naar wat ze in mij herkenden van mijn vader. Je hebt net de stem van, of je loopt net zoals... De meesten waren volstrekt zeer onder de indruk van wie mijn vader geweest was... en uh, hadden, kwamen altijd met die verhalen bij ons als kinderen. Nou, je vader was een held, en weet je wel. Een held, held, maar hij was er niet meer. Dat ze dus niet beseften dat uh, die vader waar ze het zo voortdurend over hadden... in hun leven aanwezig was, maar in mijn leven de grote afwezigen. Een beetje jaloers was ik eigenlijk dat zij hem gekend hebben en ik, ik niet... Rond de 300 mensen hebben hun leven te danken aan de Westerweelgroep. Joop en Willy kozen voor het verzet. Maar door diezelfde keuze groeien de kinderen op zonder vader. En met een moeder die er in de eerste moeilijke jaren na de oorlog niet voor ze kan zijn. En toch maakt Bart zijn ouders geen verwijten. Dat heb ik nooit gevoeld, voor zover ik weet, tegenover mijn vader, ook niet tegenover mijn moeder... Nee, die boosheid richtte zich veel meer eigenlijk op die, die overlevenden, arme mensen. Die de, die de kampen ontsnapt waren enzovoort. En die het overleefd hadden door de hulp van de groep. Ja, dat vragen de mensen me vaak. Was je niet boos op je. Had je was je niet boos op je ouders? Dat ze dat. dat zien jullie maar in de steek lieten en de, dat voor andere mensen. Ja, ik weet het niet. Ik, weet, ik herinner me niet dat we boos waren. Ik bedoel, je was een kind. Dit gebeurde en daar, daar probeerde je je plaats in te vinden. Toen ik moeder werd of, of uh, oma werd, dan, dan, dan, dan, bedenk je, dan denk je wel eens van god, ja, ik zou het moeilijk vinden om um, kinderen achter te laten. Zo. Ja. Dat, ja, natuurlijk is dat op onze rekening gegaan. Um, ik vind het de juiste keuze, ja, dat vind ik. Dat vind ik oprecht. En um, daar heb ik ook, uh, laten we zeggen, wat er in mijn leven ingewikkeld is gebleken, uh, dat heb ik daar graag voor over. Dat, ja, zo voel ik dat wel. Bart is niet meer kwaad op de overlevenden. En hij is gestopt met pogingen om zijn ouders in heldendaden te evenaren. Hij herinnert zich nog goed een moment eind jaren zestig. Hij werkt dan als jonge leraar op een school in Amsterdam. Het rommelt in die tijd. De leerlingen roepen om inspraak. Ze komen in opstand tegen de schooldirecties. De scholen werden bezet. En daar stonden leerlingen dan buiten te roepen in het Vondelpark. Sluit je aan, verlaten de lokalen. En toen ben ik op een tafel geklommen en heb ik een soort politieke toespraak gehouden. Echt zo van... De leerlingen een beetje naar de mond praten en, en, en dan juichen, en dan weer een zinnetje zeggen en zo. Het is het soort opzwepende toespraak dat zijn vader misschien gehouden zou hebben. Maar terwijl hij daar boven op de tafel staat te spreken, voelt Bart zich hoe langer hoe ongemakkelijker. Ja, dat is niks voor mij. Dat is eigenlijk niks voor mij. Het dat, dat is veel te weinig subtiel en te weinig genuanceerd. En uh, ben je van die tafel afgeklommen. En dat heb ik nooit meer gedaan, zoiets. Dat was een verhaal uit het programma Plots. Een bijdrage van de VPRO, gemaakt door Bente Hamel. We hebben het hier op Radio 1 bij VPRO's Woord over helden. Daar is deze Joop Westerwilde dus eentje van en zijn zoon dus Bart eigenlijk ook wel. We hebben het trouwens ook over heiligen. Wat dacht u van een Belgische pater die auto's zegent zodat je veilig onderweg kunt zijn? We hoorden aan het begin van het uur hoe Caroline Hanke en Hans Simonsen op weg gingen in een Citroën Dian. En misschien vloek ik nu een beetje voor de liefhebbers, maar dat is zo'n soort lelijke eend, maar dan anders. staat hier uh, friet te bakken voor Christus? Ja, het al 31 jaar. Al 31 jaar? Ja. Waarom staat u nou de friet buiten te bakken, vraag ik me af? Ja, uh, om uh, het volk aan te trekken door de ruk van de frieten. Ah. Ja. Dus zo rechtstreeks uit de mist naar de frieten? Dat is scherpneubels. En dat is aantrekkingskracht voor uh, de verkoop. Ja, ja, ja. Dus, wij, wij komen hier speciaal uit Nederland gereden om hier de auto te laten zegen. Ik rij ja. namelijk nogal slecht, nogal slordig. En ik dacht van nou, als ik hier naar nou de auto eens laat zegenen, dan uh, misschien minder ongelukken. Uh, ja, luister. Uh, als ik uh, katholiek grootgebracht ben. Ja. Uh, niet tegenstaande dat je niet veel meer naar de kerk ga. Nee, maar ik ben niet katholiek uh, grootgebracht. maar in ieder geval van nood altijd nog een handvat. Je kunt nog altijd naar onze ja. vrouw gaan. Ja. Met het gedacht dat er nog altijd iemand is die je kan helpen. Als ik uw gezicht goed aflees, dan uh, vindt u het mij een beetje onzin het zegenen van die auto's, of niet? Absoluut niet, meneer. Want uh, ik ga dikwijls kaars over, hè, voor mezelf. Hè. Ik denk dat we gewoon moeten gaan kijken. Ja. En, en de auto laten zegenen en zien wat ja, er dan gebeurt. Ja. Het kan nooit geen kwaad. Hè? Nee. Het kan nee, nooit geen het kwaad, het geeft, geeft het uh, geen voordelen. Nadelen zal het zeker niet geven. Hè? Nee, precies. Ja. Tot ziens. Bedankt. Ja. Baat het niet, dan schaadt het niet, moet deze Vlaamse frieteskoningin gedacht hebben. En dus horen we straks hoe Caroline Hanke en Hans Simonsen verder gaan... op zoek naar de zegening van hun auto. Helden en heiligen, daar gaat het over in deze aflevering van Woord... In het eerste uur een soort smakelijke cocktail daarvan. Een klein voorproefje van het laatste uur over politieke helden. En ja, nu begeven we ons natuurlijk een beetje op glad ijs. Want zoals gezegd, wat voor mij een held kan zijn... dat zou voor u wel eens een klungel kunnen zijn. Het zou zomaar kunnen, ik weet het niet. Uit 1948 een reden van, jawel, er is die Willem Drees senior. Met het oog op de verkiezingen van 7 en 8 juli van dat jaar. Het is mei 1948 en Drees begint heel waardig. Waarde toehoorders, hij wordt binnenkort naar de stembus geroepen om mee te beslissen over de samenstelling der volksvertegenwoordiging. Dit is een democratisch recht waaraan het nationaal socialisme een einde zou hebben gemaakt als het ons land was blijven overheersen. En waaraan het communisme een einde zou maken als het aan de macht kwam. Ook onder nationaal socialistisch of communistisch bewind wordt er wel gestemd, maar enkel over één door de heersende machten opgemaakte lijst. Men kan alleen ja of nee zeggen en nee zeggen we iemand niet al te best bekomen. In Nederland echter kunt u werkelijk vrij beslissen zoals u vrij kunt denken en spreken. Ik ben overtuigd dat ons volk ervoor zal waken dat die herwonnen vrijheid blijft bestaan. De Partij van de Arbeid doet een beroep op u om uw kiesrecht te gebruiken om het democratisch socialisme te versterken. Bij de oprichting van de partij sloten voor het eerst in Nederland mannen en vrouwen van verschillende levensrichtingen orthodox en vrijzinnig protestanten, rooms-katholieken en onkerkelijken zich alleen voor één staatkundig en maatschappelijk doel. De samenwerking is vruchtbaar geweest en heeft dan grote bijdrage geleverd in het zware werk van herstel en vernieuwing dat in ons land te verrichten was en is. Maar veel blijft te doen om een betere maatschappij te verwerkelijken. Voortgezet moet kunnen worden het streven naar een regeling van de Indonesische problemen door samenwerking op de grondslag van vrijheid en gelijkwaardigheid. De belangen van het Nederlandse en het Indonesische volk beide staan op het spel en eisen het behoud langs die weg van een duurzame band. Een verwerping van de thans aanhangige grondwetsherziening zou de noodlottigste gevolgen kunnen hebben. In onze verhouding met andere landen hebben wij de bereidheid te tonen tot een nieuwe samenwerking die vrijheid en veiligheid waarborgt, die het welvaartspeil in het bijzonder van het zwaar geteisterde West-Europa sneller zal kunnen opvoeren. En die aanstuurt op ruimer voorziening voor allen en volle werkgelegenheid. In eigen land hebben wij het beleid, dat gericht is op meer bestaan, zekerheid en grotere sociale rechtvaardigheid, voor te zetten en te versterken. In 1946 heb ik gezegd dat ons programma van actie niet maar een wensenlijstje was, maar dat met alle kracht op verwerkelijking zou worden aangestuurd. Gij weet dat wij woord hebben gehouden. Maar willen wij verder gaan, dan moet een machtige, voortsturende volksbeweging. Het mogelijk maken niet enkel sociale, maar ook socialistische maatregelen te nemen. Alleen harde, doelmatig georganiseerde arbeid kan ons volk verder omhoog voeren uit de diepte waarin het door de oorlog werd gestort. Maar de resultaten dienen dan ook aan de massa, der bevolking ten goede te komen. Wij gaan deze verkiezingsstrijd in met een beroep op wat wij bijdroegen tot het herstel van ons land, maar tevens met de oproep om door versterking van de Partij van de Arbeid nieuwe mogelijkheden te scheppen om werkzaam te zijn voor vrijheid, menselijkheid en recht, voor vrede, veiligheid en welvaart, voor democratie en socialisme. Prachtig, hè? Willem Drees. Zo'n slordige 65 jaar geleden. Straks tussen zes en zeven politieke helden van recenter tijden. Technicus Tim Corbett en ik hadden het even over een van onze eigen helden. En dat is toch zeker, zeker, zeker wel journalist en schrijver Willem Oltmans. Hij is er helaas niet meer. Kleurrijk figuur. Oorlogshelden, muziekhelden, radiohelden, jeugdhelden, sporthelden, tv-helden. Het kan niet op en de nacht is eigenlijk nu al te kort. Maar er zijn ook verzonnen helden. Striphelden, namelijk. En daarvan zijn er natuurlijk weer ontelbaar veel. We houden het eventjes een beetje dicht bij huis. Wat dacht u van Haagse Horrie? Volgens mij afkomstig uit, uh, dan wel geïnspireerd op de Schilderswijk in Den Haag. Janneke Drijver is in een bijdrage van de Icon in gesprek met geestelijk vader Marnix Rup. Toen. is een kankerpit met een klein hartje. Die loopt overal in de stad loopt die over te klagen. Totdat iemand van buiten de stad tegen hem zegt... wat een vervelende stad het is. En dan zegt hij zak je op je bek slaan. Want het is de mooiste stad in de wereld. Een dag niet gekankerd is een dag niet geleefd. Oftewel, een dag niet gekankerd is een dag niet geleefd. Het motto van Haagse Harry. Elf jaar geleden werd hij geboren op de tekentafel van Marnix Rup... En sindsdien is hij uitgegroeid tot een ware stripheld, zelfs in Groningen. Gehuld in campingsmoking met tapijtnek en met onvervalst Haagse accent verwoordt hij wat anderen slechts denken. Zijn doel? De puinhopen van de onverschilligheid te herbestraten met de ware Haagse normen en waarden. Ja, Marnix Ruppe, de vader van Haagse Harry. Ja? Waar gaan we heen? Uh, we gaan nu even kijken in een atelier van een stel zeefdrukkers. Dat zijn uh, van oorsprong Haagse loodgieters. En die hebben op een gegeven moment gedacht dat loodgieter dat komen we mijn strot uit. We gaan kunstenaar worden. En dat is er gelukt. En dat zijn echt geweldige Haagse jongens. Kom binnen. Hallo. Ik binnen. Ja, tuur, Hallo. even de telefoon. Ik ben zo klaar. Is het echt leer? Ja, het is echt leer. Komt, joh. Alleen kan het eerst op de andere kant willen drukken. Hierop willen drukken. Wat maar dat krijgt het, dat ik, heb, oh, ik heb drie soorten inkt geprobeerd. Ik heb ze eerst ondergedompeld in de tin, wat is natuurlijk vettig. Uh -huh. en dat, uh, dat, dat deed ik zo en dan was het eraf. Ja. En waarom heb je dit laten maken? Wat, van de week heb ik bedacht dat we een nieuwe Haagse cultuuronderscheiding gaan uitreiken. De zogenaamde Haagse reiger. Dus ik heb al maar niks van over zijn reiger mogen gebruiken. En <laughs> ja, die reiger komt heel vaak in zijn strips voor, die, uh... Ja, dat is de running gag, ja, Een beetje. Ja, de hele pagina komt u voor, als ik hem ja. niet vergeet. Oh, je vergeten. staat meteen op te nemen. Ja. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dus, nee. Ik vind het best, ik vind het best. <Platform> uh, het wapen van de Haag is uh, van oorsprong een ooievaar. En dat was altijd een heel statig dier wat op één poot stond... met een paling in zijn bek. En op een gegeven moment heeft de gemeente dat logo gemoderniseerd. En het eerste, de eerste wat, wat ik en een hoop aangenezen ook riepen... toen ze dat ding zagen, dat is geen ooievaar, dat is een doodgereden rijgen. En ja, het beest staat dus symbool voor de gemeente. En daarom komt hij op ieder stripje wat ik maak... komt hij wel ergens aan bod en meestal gruwelijk aan zijn einde. In ieder geval is hij altijd de klos. Hoe ken je Haag Harry? Hij woont om de hoek. Ja, daar ken ik hem van. Ik kom elkaar altijd bij de bakker tegen. Maar ik lees maandelijks in het straatnieuws lees ik hem ook wel, ja. Wat vindt u er nou van? Ja, nou, ik vind ze leuk. Ik vind ze leuk. En niet alleen uh, de verhaallijn en de humor die erin zit... maar de, de kleine details vind ik het leuk, die erin zitten. De tekstjes op de T-shirtjes, de plaatjes uh, op de achtergrond. Als een echte Hagenees, uh, hoe Haags is Haagse Harry? Is hij echt Haags? Het is een kankerpit met een klein hartje. Ja? Ja. En dat is bijna, denk ik, toch wel elke Hagenaar. Die loopt overal de stad. in de stad loopt hij over te klagen... totdat iemand van buiten de stad tegen hem zegt wat een vervelende stad het is. En dan zegt hij, zak je op je bek slaan, want het is de mooiste stad in de wereld. En dan draait ze om en begint gelijk te klagen over het feit... dat dit niet goed is en dat niet goed is en zus niet goed is. Dus het is een soort chauvinisme, maar dan andersom. Vindt u het nou makkelijk te lezen, omdat het uh, helemaal nee, in het huis? Is, is. is. het is lastig leesbaar. Nou, ik zal eens kijken wat hier staat. De eerste vogel die ik zie krijg, spijt dat hij uit zee is gekropen... Daar komt inderdaad. Uit ze, e. uit ze E. Staat er een E? Nee, uit C. Uit ze E. Oh, uit zijn E. Dan heb je de... ja, het. zit in de kantlijn. <laughs> en dan komt inderdaad die regen weer naar voren. Maar in deze strip is het toch het mooiste, vind ik, nog achterin. Kijk. Ik zal hem even omdraaien. Dat kan je natuurlijk op de radio niet zien. Maar hier sta ik zelf. De Broeders De Lijf Drukke Zeef. Wat staat er? Nou, daar staat De Broeders De Lijf Drukke Zeef, dat is de geef. En dat met u, hè, van de drukkerij? Ja, en die andere is mijn broer, maar die is er niet meer. Gernig, hè? Vereeuwig je nu iedereen die je kent in die strips? Niet iedereen, ze moeten het wel verdienen... En het moet in mijn strip te pas komen. Ik, ik, het, ik word heel vaak gevraagd van... joh, teken mij ook eens een keertje in je strip. Ik zeg, nou doe dan maar eerst eens wat belangrijks... dat, dat het me opvalt en dan teken ik je wel. Maar prominente harnes'en komen er... vroeg of laat komen er wel in te pas. Ik heb, ik heb ze inmiddels wel allemaal gehad, denk ik. Heb ik mijn sleutels? Ja. Heb je sleutels? Belangrijk. Ja. Hey, thanks. Graag Dit is mijn huis... Kom erin. De Haagse krant ligt al op uh, de vloer? Ja, ik heb weer mijn huiswerk te doen. Ik moet de Haagse lezen om op de hoogte te blijven. Ik ben economisch gebonden, dus ik zit aan de Haagse krant vast. Hoe lees je nou zo'n krant? Uh, het, het eerste gedeelte, dat is het algemene nieuws, lees ik gewoon zoals iedereen de krant leest. En het tweede gedeelte is uh, de Haagse bijlagen. En die speur ik echt af uh, of daar weer iets bruikbaars tussen zit. En vaak genoeg is dat zo, dan lees ik weer wat het gemeentebestuur weer van plan is. Wat ze aan het uithalen zijn, wat er voor opbrekingen zijn... en wat er gekankerd en geklaagd wordt. Ik heb nu Haagse Harry, die komt als Sinterklaas verkleed... het stadhuis binnenlopen, trapt daar de deur in... en begint Deetman verschrikkelijk uit te schelden... omdat die onder meer, en dat is het schandalige... die heeft een vergunning tegengehouden voor de lampionnenoptocht van Sint Maarten... Kindertjes mochten niet met hun lampjonnetjes over straat... want dat zou een verstoring van de openbare orde kunnen betekenen. En daar heb ik me zo gruwelijk aan uh, over opgewonden... dat ik vind dat nu meneer Deetman maar zo veeg uit de pand moet krijgen. En die gaat dus de zak in. Wie is Haagse Harry nu eigenlijk? Haagse Harry is de typische Haagse volksjongen... die er gewoon zijn eigen normen en waarden op nahoudt. En daar moet geen overheid zich mee bemoeien. En die normen en waarden komen er in het kort op neer. dat Ik maak zelf wel uit wat ik doe en als het je niet bevalt... dan kanker je maar op. Waar komt die Haagse Harry nou vandaan? Uh, Haagse Harry zelf, mijn strijfiguur, komt uit de Schilderswijk. Ik woonde in de tijd in de Schilderswijk en ik, ik zag daar die types. Ik ben gewoon eens dat soort mensen gaan tekenen. De, de Haagse Shonnies en Anita's. Alleen in Den Haag heet een Sonny en Harry. Dus de naam was ook gauw gevonden, Haagse Harry. En ik vond dat prachtig. Zeker taaltje, wel, het taaltje, het, het, het echte Haags wat hier gesproken wordt... is zo mooi dat ik besloten heb dat fonetisch weer te geven. Want ik vond eigenlijk dat je het moest horen. Je bent zelf niet echt een Haagse Harry, hè? Nee, ik ben geen Haagse Harry. Ik ben wel geboren en getogen in Den Haag, maar ik kom uit het wat nettere gedeelte. Dus voor hetzelfde geld had ik een verschrikkelijke aardappel in mijn keel gehad. Hoe lang bestaat Haagse Harry nu al? Elf jaar, op de kop af. Ik las ergens de puinhopen van elf jaar Haagse Harry. Ja, precies. Ik bedoel, uh, Harry die is elf jaar bezig geweest om de Haagse normen en waarden te verspreiden... onder de Nederlandse bevolking en leek daar redelijk in te slagen. En nu komt er ineens tegengas van hoge hand blijken we er ineens hele andere normen en waarden op na te moeten houden. en Daar is Harry het natuurlijk volstrekt niet mee eens. Die maakt zelf wel uit wat goed voor hem is. De Haagse normen en waarden, wat zijn dat? Haagse normen en waarden... Uh, elkaar met raad en daad en vooral met daad te hulp te schieten... als er een conflict is. Dat betekent er gewoon op losrammen. Of, of iemand zijn auto in elkaar beuken. Dat zijn Haagse normen. En meteen, meteen in de aanval gaan... Dus niet, niet afwachten tot je gekleineerd wordt. Je gaat meteen, uh, komt meteen in opstand. Zeker tegen autoriteiten. En wat is het goede voorbeeld dat Haagse Harry uh, geeft? Die corrigeert iedere misstand die hij ziet ogenblikkelijk. Die laat het niet op zijn loop, gaat er niet over vergaderen. Die stapt erop af en die lost het op. Dat klinkt ook wel een beetje Pim Fortuynig, hè? Uh, er zijn parallellen, ja. Wat, wat, wat heeft hij gedaan uh, na de moord op Pim Fortuyn? Eigenlijk heeft hij zich heel erg gedijst gehouden. Hij had Fortuin gestemd en dacht, ja, ik ben meteen mijn stem kwijt. En Later, toen hij de puinhopen zag die de LPS ervan maakte, heeft hij zijn stem teruggeëist. Daar heeft hij niet op gestemd, hij heeft op die Fortuin gestemd. Ja, en Die heeft het niet waar mogen maken. Wat gaat hij doen met de komende verkiezingen? Zoals wat hij altijd gedaan had, niet stemmen. Dit was de eerste keer dat hij ging stemmen en ook de laatste keer waarschijnlijk. Want het keert allemaal weer terug bij het oude en daar heeft hij helemaal geen boodschap aan. Wat is nou het uh, meest gedenkwaardige moment uit het leven van Haagse Harry? Het meest gedenkwaardige moment moet nog komen en dat is als ADO naar de Eredivisie promoveert. Maar ik vrees dat dat nooit plaats zal vinden. En tot nu toe in zijn carrière? Het verschijnen van zijn eerste stripboek. Dat hij op slag ineens een bekende Nederlander werd. Dat kikt hij natuurlijk verschrikkelijk op. Hij heeft een best een ego. Dus... Wat vind jij nou zelf van Haagse Harry? Ik vind het een prachtig type. Ik vind... Uh, en de, en nee, dat meen ik echt. Ik, ik, ik hou van dat, dat uh, dit soort types die gewoon ronduit zeggen wat ze overal van vinden. Zonder te nuanceren. Zonder de hele tijd ja, maar te roepen. Het is gewoon wat zij vinden, zo is dat. Zou je zelf wel een beetje een Haagse Harry willen zijn? Ja, daarom heb ik hem ook bedacht. Ik kan alles wat, wat ik in het normale leven niet hardop zou kunnen zeggen... kan ik in mijn strip wel kwijt. Dus het is voor mij een perfecte afreageerklep. En dat heb ik dan maar eens even opgezocht. Afreageerklep. In een Haags woordenboek zal het vast voorkomen. Maar nix Rup, geestelijk vader van de stripheld Haagse Harry. En volgens mijn collega Tom moet je die strip dan hardop voor jezelf voorlezen... want anders begrijp je er helemaal geen bal van. Nou ja, Ik ga het gewoon een keer uitproberen. We gaan eens even buiten de grenzen. Wat dacht u van filmheld James Dean? In deze scène uit Rebel Without a Cause biegt hij aan zijn ouders op... hoe zijn tegenstander in een levensgevaarlijke autorace is verongelukt. ik Ik moet iemand Dad. Je uh. moet me een antwoord geven. direct antwoord. I'm in trouble You know that big high uh, bluff Near Millertown? Oh yes, yes There was a bad uh, accident They showed the pictures on, on television, Jim I was in a How? How can you do this? It doesn't do so matter how, Dad I was driving a stolen car Oh, that's a fine you know? thing Do you enjoy doing this to me, or what? Oh, I wasn't trying. And you wanted him to make a list. Let him tell it. All right, I'll let him. Oh, tell she me. doesn't want to hear. She doesn't care. She I doesn't don't care. Don't care. Well, you remember how I almost died giving birth to him, and then you say I don't Please care. Please relax, relax. Dad, I said it was a matter of honor. Remember? They called me chicken. You know, chicken. I had to go. Because I didn't, I'd never be able to face those kids again. I got in one of those cars and buzzed that... Buzz, one of those kids, he got in the other car, and we had to drive fast, and then jump. See, before the car came to the edge of the bluff, and I got out okay, and Buzz didn't, and uh, killed him. Good luck. And I can't, I can't keep it to myself anymore. Well, so. you just get it off your chest, son. That's it, that is not what I mean. Dad, I, I have never done anything right. I'm, I'm, I've been going around with my head in a sling for years. I don't want to drag you into this, but I can't help it. See, I think, I think that you can't just go around proving things and, and pretending like you're tough. Yeah, that's right. I, you And you can't, even though you got right. you look a certain way, that, you can't. That's right. You're absolutely, you look, the, you're you feel, absolutely right. You're not listening to me. You're involved in this just like I am. Now, I'm going to the police, and I want well, to tell them I'm know. involved in this tonight, well, and I don't minute. want... Did anyone That... see you there? Oh. Did, did anyone see your license plate? I, know... I don't know. What about know. the other boys? Do you think they'll go to the police? It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Why doesn't should doesn't you matter. be the only one involved? Well, far matter. be it for me to tell you what oh, to do. Who are you going to preach? Do we have to listen to a sermon now? Well, I'm only trying to tell him what you mean. You, you can't be idealistic all your life, Jim. Nobody you for sticking your neck Except to yourself. Wait a minute. Except yourself. You don't want me to go. No. No, I don't want you to go to the police. There were other people. Why should you be the only one involved? But I am involved. We are all involved. Mom, a boy, a kid was killed tonight. I don't see how I can get out of that by pretending that it didn't happen. Well, you know that you did the wrong thing. That's the main thing, isn't That's it? That's nothing. That's... That is absolutely nothing. Dad, you told me. You said... you. You want me to tell the truth. Now, didn't you say that? You can't turn it off. Well, he's not saying that. He's saying just don't volunteer. Just tell a little white lie. You'll learn when you're older, Jim. Well, I don't think that I want to learn that way. Well, it doesn't matter anyway, because we're moving. I'm not tearing me loose again well this is news to me just why are we moving oh do i have to spell do it out? you are not going to use me as an excuse again i don't every time you can't face yourself you blame it on me that is not true you say it's because of me you say it's because of the neighborhood no you use every other phony excuse mom i just once i want to do something right and i don't want you to run away from me again Dad, this is all going too fast you for me. You better give son. me something. You better give me something fast. Jimmy, you're oh, very young. I'm... A foolish decision now could wreck your whole life. In ten years, you'll never know this even happened. Dad, answer her. Tell her. Ten years. Dad, let me hear you answer her. Dad, stand up for me Nachtvolhelden en dit was dus filmheld James Dean. Hij maakte zelf de Amerikaanse première van deze film Rebel Without a Kools niet meer mee, want hij verongelukte datzelfde jaar in Californië met zijn Porsche 550. Maar ja, die had hij dan natuurlijk ook niet laten inzegenen door Pater Peters uit België. Caroline Hanke en Hans Simonsen die zijn dat wel van plan. Ze zitten nog steeds in hun Citroën diaan en ervaren het heugelijke moment van de ontmoeting met de langgezochte zegenende pater. MUZIEK <tied> Goed, we gaan. Dit is goed. Kunt u u zelf even beschrijven? Want u, heeft, u, heeft, u bent uit de auto gestapt. U heeft wat opgehaald. Wat heeft u opgehaald? U heeft een scherp om nu. Ja, dat is dus een stola. Een stola. En een borstel. Kwispel noemen ze dat. Ja. En daar is wijwater aan. Gewijdwater. Hij is nat. Hij is nat. Maar op, we oppassen met die vorst. Nee, ja, als het bevriest. Ja. Ja. Maar zo rap zal het toch niet bevriezen, hè? Ja. Nou, ja, ja dit is gaan mijn gaan auto. Ja, ik ga dat. Doet de deur maar open. Ik zal je nou eens laten de zien. De de voorste, aan het stuur. Aan het stuur. Stuurkant. Ja, mij is op slot. Ja, Je op moet slot. even sleutel zoeken. Nou, open. U gaat ja. erin zitten, of niet? Nee, nee, ik blijf hier staan. En dan uh, geven we de zegen, hè? Ik neem het stuur even vast. Omdat met, dat, zo met mijn hand... Met de rechterhand. Omdat, met de rechterhand. En die ja. geef ik zelf ook de zegen. Dat is de voornaamste plaats in de wagen. stuur. Waar de chauffeur zit, dat zeker, hè? Ja, ja. Onze hulp is in de naam des heer... die hem aan te maken heeft. De heer zei, met u, met uw geest, laat ons binnen... Luister genadig hier onze smekenbeden, zegen dit voertuig met de heilige rechterhand. Strek ze beschermend uit over allen die meer rijden. Moog God zengel nu vergezellen op uw wegen, u vrijmaken van alle ongelukken en gevaren. Moge de moeder God, lieve vrouw van u beschermen. Maar laten wij van haar leren naar haar voorbeeld... De levensweg moeten gaan in geloof en dienende liefde. Dat vragen we God onze Vader door Christus onze Heer. Amen. Zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Dalen over u neer, blijven steeds met u. Amen. Zo. Ja. Nu is het gebeurd. Nu is het gebeurd. En nu wens ik u heel veel geluk. Niet alleen in de wagen en met de wagen, maar in uw leven. Dat je gelukkige mens mocht zijn. Dank wel. Dat je hier bent bij een lieve vrouw die ook zal zegen de hand boven je houden. Daar ben ik zeker van. Omdat, ondanks dat je niet gelooft in haar misschien, toch zal ze u helpen. Ook God is met u, daar dus ben ik het zeker maakt niet van. Uit, of ze gelooft, of erin gelooft. Het is dat daartoe. God laat niemand met rust. God is vriend van iedereen. Ja. Van u en van mij. En van u allemaal. Fijn, ik dank u mijn beste mensen. Ik dank u dat ik u gezien heb. En dat je daar interesse voor hebt. En dat ik u gaat laten doen. Ja, maar ik en... wou u nog even wat vragen. Ja. Ik weet dat u haast heeft. Ik zal u niet lang ophouden. Zeg het. U heeft net de auto gezegend. Mijn blauwe uh, diaan. Ja. Uh, u, heeft, u, u sloeg ook een kruis boven ja. het stuur. Hè? Boven het stuur. Dat, uh, dat mensen gezegend worden. Dat heb ik vaak gezien. Ja. Maar dat auto's gezegend worden. Dat maar vond dat ik zoiets ik een uitzonderlijks. Een magnifieke, prachtige vraag die je daar stelt. Wij zegenen die wagen niet voor de wagen, ja. maar wij zegenen voor de, degenen die erin zitten, voor de mensen. Omdat wanneer er ooit iets gebeurt, dat je zelf niet gekwetst wordt. Dat ijzer kan altijd vervangen worden, ja. maar u zelf niet. Dus ik ben He. u niet beschermd tegen ongelukken, denkt u? Jij bent beschermd tegen ongelukken. Het is daarvoor dat wij... Ah nee, dat wil nu niet zeggen dat je nooit niks zult in de hand krijgen. Dat kan ik u niet verzekeren, ja. hè? Dat, dat verstaat u. Dat is nu alleen maar zolang je in de auto zit. Hè? Want die auto is nou gezegend. Ja. Maar wanneer ik op de fiets ga, dan kan er weer wel een ongeluk kan er gebeuren. Wel gebeuren. Maar hier ook met deze wagen kan ook nog een ongeluk gebeuren. Ja. Ik, dat is geen verzekering die je krijgt, dat je nooit geen accidenten krijgt. Dat is iets anders. Maar, maar, maar het, het, vertrouwen, het vertrouwen dat jij daarin stelt, dat is het. Jij vertrouwt op die zegen dat de Heer u zal. Beschermen op uw wegen die je gaat met uw maar wagen. Is dat niet juist gevaarlijk? Dat je dan uh, wat nonchalanter gaat rijden. Nee, want je denkt nee, van ik, denk ik ben toch beschermd? Niet. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat je vertrouwen hebt in de Heer, maar dat je daarvoor niet zegt: kom, nu mag er gebeuren wat willen, rij nu maar op, nu kan het geen kwaad. Dat zou verkeerd zijn. Ja. Dat is niet ja, juist. Ja. Hè? Oh. Door het feit dat jij je auto laat zegenen, zijt gij ook gezegend. Want ik heb u de borsten laten, aan laten raken. De, de kwast met wijwater. Ja, de kwast met wijwater. Ja. Uh, dus u, het is u die ik zegen. In bijzijn van die wagen. Ja. Het is op dat moment dat je in de wagen zit dat het gevaarlijk is. Dat je op de grote banen zit waar gevaar is dat je zo beschermd wordt. Daarvoor zingen we dat stuk ijzer. Ja. Zo noem ik dat. Hoe vaak doet u dat? Oh, heel veel. Ja? Dat doen wij, vooral zondags. Dan hebben wij caravans van auto's. Gans uh, series achter elkaar, bijzonder in de zomer. In de winter zoveel niet. Maar veel mensen, veel mensen komen met een nieuwe wagen... die pas uit de garage komt, rechtstreeks naar hier. De eerste reis naar Scherpenheuvel. Om hier die, die waren aan te zeker. Veel. Van hoe ver komen ze dan? Oh, van Nederland ook veel. Eindhoven van. Uh, uh, hoe heet dat daar verder? Heb je. Uh, Tilburg, die heel veel hier komen. Hè? Oh, ja. Ja. En uh, Middelbeers. En dan ook uit Limburg, zijn er ook veel uit Limburg. Dus Maastricht en, en omstreken. Hoe gaat het nou als er hier een hele rij staat? Dan pakt u al die auto's in één keer? of hoe ja, gaat dat? Nee, één voor één. Eén voor één. Ja. En dat ja. mag wat duren, dat doet niks. De mensen hebben dat gehad. Ja. Wij doen ons best dat dat vooruit gaat. Ja. En als we het niet alleen kunnen, dan zijn er twee, soms drie priester's die gelijk auto's zegenen. Ja. Ja. Maar hoe komt het dat het nou net hier is? Want dat kan je niet in iedere kerk doen, hè? Nee, dat is waar. Waarom is dat hier? Omdat dat een bedevaartplaats is hier. Ja. En de mensen komen gemakkelijk naar hier om een lieve vrouw te bezoeken... en in het passant laten ze dat doen. Ja. Dus een ja. wagen laten zien. Maar in Nederland heb je ook wel een aantal bedevaartplaatsen van de ja. katholieke kerk, maar daar ja. worden geen auto's gezegend. Nee. Nee. Hoe komt het nou dat het hier in België wel gebeurt ja, bij u is... en in Nederland niet? Ja, daar zijn kerken die toegewijd zijn aan de heilige Christoffel. Het is de heilige Christoffel die dus eigenlijk ook de heilige is van de autobestuurders. Maar Ons Lieve Vrouw, die wordt ook veel bezocht en heel veel. En die gelooft de mensen gemakkelijk in. Omdat ze een beeldje van Ons Lieve Vrouw in de auto plakken. Dat oh ja. we heel veel zien, hè? Ja. Ja. Beeldje van Ons Lieve Vrouw. Maar Onder de bescherming van Moeder. Dat helpt ook, of niet dat helpt? Zo'n beeldje. Ja, ja. Kan ik dat hier ergens kopen? Ja, hier kun je dat kopen. Ja? Oh. En overal in de winkels zijn kun je dat krijgen. Ja, ja. Of zo één, een, zo'n een plat. of wel een staande, gelijk wilt. Ja. Ja. Ja. Want Scherpenheuvel is er helemaal een beetje op ingericht hier. Hè? Ja, op, op, op de basiliek. Op de basiliek en op de bedevaders die hier komen. Hè? Ja, ja. Ja. Uh, moeten wij nog betalen hier? Nee, je moet niks betalen. Dat is heel goed zo. Daar is ja, niks aan te betalen. Ja. Dank u wel. Jij ook. Tot ziens. Tot ja. ziens. Dank u voor alles. Tot ziens. Nou, wij hem ook. Hè? Ja. Nou, hij loopt nu op een, uh, een drafje weer weg. Met zijn sherp en zijn uh, wc-borstel. Met wijwater. Zullen wij de basiliek nog maar eens gaan bezichtigen? Of zullen we gelijk maar eens flink gaan scheuren? Nou, we moeten eerst een kaarsje branden. Oh, ja. Ja, daar gingen ze dan huiswaarts in die gezegende auto. Of ja, eigenlijk huiswaarts als gezegend mens. Ik zou zeggen gas geven en weglezen. Nou, dan gaan we maar weer eens op huis aan. Ik... Vier uur rijden voor de zegening van je auto. Ja, die moeten we wat voorover hebben... Dat ook wel gek zijn. Zullen nou, ik zo... nog even die sticker erop doen? Die gaat niet de vieze sticker op het dashboard doen hoor. Ja. Joh, godverdomme. Hier zo. Uh, ik hou helemaal niet van stickers. Nou, dit is een hele goede. Onze lieve vrouw van Scherpenheuvel beschermt ons. Oh nee, bescherm ons, Die is een vraag. Geen is het antwoord. Ja. Uh, nou. nou, nu kan ons niks meer gebeuren. Nu, nu met het sticker op het dashboard en de auto gezegend. <laughs> Nou, dat zullen we eens even uitproberen dan. Hier komt de voorrangskruising. Oh, helft. Nou, de motor slaat al af. Ja, echt waar. Nee, Zonder je tollen. weet het. Ja. Nou, de handrem stond er nog op. Ja, voor domheid, daar word je niet voor gezegd. Nou, hier is een rood licht. Niet zo gevaarlijk rijden. Hoe moeten we... Ja, dat weet ik ook niet. Gewoon maar weer hetzelfde als ze er gekomen zijn, denk ik. Oh, ik merk ook ineens dat ik mijn, uh, mijn veiligheidsriem er niet om heb. Hoef je niet meer ja. nergens meer voor nodig. Net om. Houd nee. Alsof... Hij vast. Je gaat toch geen ongelukken maken? Ik ga nu inhalen. Ik zie al auto's aankomen. ik dat nog. Zo. Met 90 nu door scherpe heuvel. Hij vast, onder de tractor. Hij vast. Ja, met de hulppastoor, daar heb ik het nog aan gevraagd... dat het niet gevaarlijk was om die auto's te zeven. Het kan ons nu niets meer gebeuren. Let op de op, kruising. kruising. Tel je zegeningen, zou ik zeggen. Dit waren fragmenten uit een serie. afkomstig uit de themamaand God, we geloven het wel. uitgezonden in december 1983. Samenstelling Caroline Hanke en Hans Simonsen. En zo crashen we tegen de klok van drie uur aan. U luistert op Radio 1 naar Woord. En heeft u vragen of wilt u reageren? Dan kunt u mailen naar woordvpiro.nl. Woordvpiro.nl of u schrijft. En dat adres is postbus 11 1200 JC in Hilversum. Ik zeg dat even uit mijn hoofd, maar volgens mij klopt dat. Postbus, wat zei ik nou? 6 1200 JC in Hilversum. Maar goed, woord.vpiro.nl, dat werkt ook. Als u iets opnieuw wilt beluisteren, dat kan via onze Facebookpagina. Dat is een openbare account op facebook.com. En je kunt je ook abonneren op onze podcast. En dat adres is vepiro.nl/woord-onderstreepje-podcast. Ja, we hebben het de hele nacht over helden en heiligen beetje geïnspireerd op uh, Allerzielen en Allerheiligen. En zo meteen na de uh, nieuwsberichten van drie uur... gaan we volgens mij luisteren naar iemand die echt wel in de categorie van helden... in dit geval heldinnen valt. Namelijk Miss Boissevin van Lennep. En ik denk dat het zeer zeker de moeite waard is om er even bij te blijven. Graag, tot zo meteen. Oh, my God. Oh <laughs>